Uh, Dennis Oosterwaal, Peter Buikelman en Klaas Wassenaar. En mijn naam is Johan Jongepier. Ja, en... Uh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 O, vragen beantwoord. Hij ook keer vragen beantwoorden als zijnde een president. mocht je zeggen van. <laughs> uh, president uh, Obama, waarom bent u uh, gestopt met, uh, niet gestopt met waterboren waterboren nou, dan ging hij antwoorden in de, in de stem van, van uh, Obama, maar ook hele leuke grappen erbij. <laughs> en, uh... Hij kon ook echt van on ontwijken als een politicus. <laughs> ja, ik kon het wel, uh, kon wel leuk brengen. Ja. En, en dan heb je Robert Murphy, die is ook ontzettend grappig. Ja, die is ook, ja, ook grappig spelers van met, uh, met uh, uh, Tom Tomboes van maar dat is ook echt heel grappig ja ja hij is ontzettend snel en atrem en en hij kan ook heel goed zingen er ging gewoon ook even hij heeft dat was ook karaoke toch ja maar ook zijn band hij was ook gewoon de lead singer bij een band daar oh, kon okay. dus hij ook te, te zingen Ja, dat kan hij ook weer ook is ook wel echt zingen maar hij is niet iemand die dan ja, die dan vals zingt of zo maar echt goed uh, tonen raakt ook hij heeft die band ook al een uh, hele tijd dus uh, ja dat is. Uh, en hij had een uh, een presentatie over economische onderwerpen gegeven natuurlijk. Maar er was niet zoveel zo over economie eigenlijk. En die Scott Horton, dat is ook wel een hele goede vent van antiwar.com. Die heeft ja, echt een wandelende bibliotheek. Die weet alles ja. wat er, uh, je hoeft dat maar te wel. roepen van de Somalië. En dan weet hij precies, uh, van waarom gaan jullie niet in Somalië verhuizen? En dan geeft hij even een korte samenvatting, die steeds langer <laughs> wordt wel. Maar van wat er allemaal in Somalië gebeurd is. En nou, ja. hij weet toch ook in het Midden-Oosten, zeg maar, in al die landen, Syrië zo, en zo. al die verschillende rebellen groeperen. En uh, hij weet ja. welke wanneer ontstaan is en waar vandaan komt. En uh, ja, die verschillen zijn er zo. Het <laughs> gaat er nergens over. Ja, hij heeft daar net een boek over geschreven. Het heet uh, A Fool's Errand. Het gaat eigenlijk over de Afghanistan-oorlog. Ja, dat, nou, dat is uit. Maar ik wacht nog even tot het audioboek komt, denk ik. Dat uh, vind ik wat makkelijker lezen. Maar dat, uh, ja, uh, wat je daar ook aan het uitfent. Ja, wat dat je nog meer, je die Tatjana Mores, de zangeres. Nee, uh, oprecht als druk. Ja, die was er ook. We hebben best wel aardig uh, veel mee gesproken. Ja. En uh, die deden ook haar verhaaltjes. Die hadden ook wel ja. wat breakout sessions. Dus Lynn Oebrich had een breakout session. En Scott hoort een auto per je Zeg maar, ja, gewoon los het vragen stellen. Ja. Maar ja, ook als Dave Smit vertelt over uh, uh, zijn uh, comedy act. Dan, dan is die ook weer grappig. <laughs> Dus dat is wel, wel, ja, dat is wel heel leuk. En er was ook nog een middagje dan voor je zin in en had zelf een, een, uh, ja, iets grappigs doen. Van uh, vijf minuten of zo. En nou uh, dacht ik van uh, je kon er een gratis screws mee winnen volgend jaar. Dus ik denk ik doe oh. ook mee. Ja dan, uh... <laughs> dan kan ik wel grappig zijn. <laughs> maar uh, ik wist niet wat er voor de vijf minuten was. Dus ik zat uh, gewoon een beetje tijd nodig. Maar er uh, was één dame die was, uh, uh, die had, die had, was wel heel grappig. Dus <laughs> die uh, had hem gewonnen. Maar, dat ja, is misschien een geen, zat... misselijke prijs. Uh. Nee, zeker niet. Het uh, ja, doel waar ze stiekem op hopen is dat we ooit een hele scrollschip over kunnen nemen. <laughs> <laughs> maar dan zijn er niet genoeg conferentiezalen, dus ik denk dat dat toch een probleem zou zijn. <laughs> maar trouwens, voor mensen die nog meer, meer willen weten over het boek van uh, Scott Horton en uh, um, de aflevering van uh, de podcast van Dave Smit van, uh, wat is het, eergisteren?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 Dat even googelt. En uh, dat is een aflevering met Scott Horton, waarin hij uh, Scott Horton interviewt over uh, dat nieuwe boek van hem, uh, Dos Dus Zoals mensen daar iets meer over willen weten, kunnen ze daar naar luisteren. Oh, ja. dat, wil ik, dat wil ik nog even zeggen. <laughs> sowieso een uh, podcast die aan te raden is. Want, ja, dat sowieso. <laughs> meestal is die. Ik vind deze uitzendingen wat serieuzer. Ja, ja de meestal uh, is zijn erg grappig ook. Dit dus is inderdaad serieuzer. En Scott Horton heeft zelf ook een podcast. En uh, uh, Scott Horton show, geloof ik.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 Die staat op 114 punten. Ja. Uh, de staatsschuldmeter staat op 477,2 miljard in het rood.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 die opstijging gezien. Maar je ziet vandaag eigenlijk al heel veel uh, altcoins weer uh, ja, herstellen van hun sprong van gisteren. Ja, ja. Er zijn nog wel een paar stijgers natuurlijk vandaag, maar onder de ja, wat grotere, daar zitten voornamelijk uh, munten die weer wat uh, bijtrekken. En bitcoin zelf die is vandaag alweer aan het stijgen. Ja, dus... nou, er zit nog wel nog steeds een dalende trend in, uh, in bitcoin hoor. Dus, uh... oh, de ja, bitcoin dat... is uh, 1,8% gedaald in de laatste 24 uur. Uh... Ja, in dollar, zie je het wel. Monero is wel weer omhoog. Ja, klopt, Monero. En ik heb, uh, ik heb Mona ik gekocht. Mona Coin is een of andere obscure Japanse coin. Ja, die heb ik uh, een paar maanden geleden gekocht. Die was in één keer uh, volop veel waard geworden. <laughs> ja, ja, ja, en die is, die, is in, die is nog steeds aan het stijgen. Hè? Ja. ja, ik heb gister, ah, okay. uh, gisteren en negen ik een kwart verkocht. Oh, Oké, okay. ja, misschien heb ik het van jou gekocht. Ik had er maar vijf Maar ik denk dat die andere valk, dat, dat veel interessanter is. Ik denk dat het op zich.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 Ja, maar het, het moet wel uh, ja, zeg maar worden afgestraft met de juiste bewaar bewaarding. Dus als jij dus er zeg maar met je pet naar gooit. en met je pet naar gooien splitsing maakt. en dan moet het ook resulteren in een met de pet naar gooien waarde. Bitcoin. Oh, ja, yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja. <laughs> En als dat niet gebeurt. dan is dat eigenlijk een beetje een verkeerd signaal. He, je zou nu eigenlijk moeten zien van. Oh, Bitcoin. en dat hoop ik ook, hè, want het echte verkopen is nog niet begonnen. Dus, dan, yeah. het, dus mijn statement is: hoe minder Bitcoin-gold waard is, hoe slechter voor ons. Ja, maar wij hebben liever dat we het voor... ...waar honderd euro kunnen verkopen. En dat gunnen we ons allemaal. Mm. Maar ik zou het ding gewoon centen waard te zijn. Mm. Ik verbaas me eigenlijk over hoe minim... ...de grotere altcoins uh, zijn gestegen eigenlijk. Ja, ik ook. Mm. Dat is een beetje jammer, want ik heb er daar best wel veel van. Dus, uh... Ja, ik, had, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen... ...ik heb ook opgegokt dat ze iets meer zouden stijgen... ...dan ze hebben gedaan. Mm. En uh, wat ik had gehoord, ik weet niet of dat klopt... Dus zeg maar als je een week terug gaat in de tijd... ...dat zeg maar de totale uh, marktcap van alle crypto's... ...ook aanzienlijk hoger was. Dus dat heel veel mensen die zeg maar, hun geld uit bitcoin hebben...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 tegen Bitcoin die intussen, hè, dan sinds middernacht dan, in mijn. Ja. Twee verschillende statistieken, maar die zijn intussen uh, uh, 3,5% weer meer waard geworden. Okay. Ja, maar, maar kijk, het is natuurlijk ook zo dat Bitcoin eens 55% uh, tot de cryptomarkt. Mm -hmm. Dus als al die andere coins omhoog gaan en alleen Bitcoin gaat om, uh, of andersom, dat ze allemaal omlaag uh, gaan en de omhoog, dan hoeft Bitcoin nog maar 1% omhoog te gaan en dan is de market ja. alweer uh, 7 miljard groter geworden. Ja, precies. Dus, uh, er zijn mensen die uh, zo heilig in Bitcoin geloven dat ze alles verkopen. Mm, yeah. Ja. Uh, yeah. uh, hoe bekend is dat dit verhaal nou? Die, die gast die alles verkoopt om Bitcoin te kopen. Ja, die zijn die... bijna inmiddels al in alle kranten heeft hij gestaan denk ik. Ja, dat is gewoon mainstream nieuws toch of niet? Ja, hij uh, schreeuwt het van de daken, bijna letterlijk yeah. Weet je wie dat uh, ook gedaan heeft? Rick Volkvinger heeft dat gedaan, de oprichter van de originele piratenpartij.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 Ja, ja. En ik zag ook een tweet voorbij komen van iemand die. Ah, bepalen dat ik mijn nou bitcoin verkocht heb op 3 dollar. Terwijl ik het op 36 cent verkocht had, <laughs> nu het 8 dollar is. <laughs> ja, ja, ja. Mooi, hè. je natuurlijk niet. Ja, het tweet, tweet, gaf, het heeft te houden. Hoeveel, hoe, hoe lang geleden, zei hij? Drie jaar geleden? 1700 bitcoin was het. Wat hij had gekocht? Ja, verkocht, uh, waar hij het over had. Oh. Die piratengaas. Die zijn... oh, oh, oh ja, nou, hoeveel het was, weet ik niet. Maar hij heeft in het parlement gezeten. En hij uh, is een zakenman. Dus hij zal best wel wat geld gehad hebben. En als hij drieënhalf jaar geleden, toen het ook een paar, paar euro uit was, heeft verkocht. Als vermogen erin gezet en het geld geleend. Nou, dan uh, ik denk ik dat wel dat vele miljoenen hebben. Ja, drie jaar geleden was het uh, 500, uh, rond de 500 heel veel. Toen wij uh, tussen. Ja, rond de jaarwisseling met 2014 is het uh, even bij de 1000 geweest. Maar daarvoor. Ja, daarvoor is het echt het lage gebied. Hè? 2013 tot half 2013. Ja, maar daarna ook. Nee, precies. Ja, dus het <laughs> heeft het, ja, waarschijnlijk heeft hij het voor iets van 500, maar dan nog steeds. Ja, als je het voor 500 hebt gekocht, dan ben je nog uh, steeds enorm blij. Is er daarna nou <laughs> nog wel een keer periode geweest dat het net onder de 200 zat? Ja, precies. Maar dat was in 2015, dat is niet meer drie jaar geleden. <laughs> Ja, misschien heeft hij het toen inderdaad gekocht, dat doet niet. Nou, laat het datum van het artikel zoeken. <laughs> ja, ben ik aan het doen, ben ik aan het doen. Oh, sorry, ik zei het verkeerd, jongens. Het is 5,5 jaar geleden. Ah, 6,5 en 1 mei 2011. Wow. Uh, uh, en toen, toen stond bitcoin op. Kijk, dat Centum. zegt hij ook hier. Uh, ja, zes dollar per duizend oh. bitcoin. Nee, ja. Acht oh. dollar per bitcoin. Oké. Okay. Bijna duizend keer heb ik opgegaan. Dus hij heeft het dan is hij uh, een heel rijke persoon. Ja, dat denk ik wel. De, maar raar, de, raar, de vraag is inderdaad: of het verstandig is. Want dit is natuurlijk iemand die heeft heel veel zin, heeft drie kinderen. Het is natuurlijk al duizenden keren over de kop gaan. Maar het kan ook anders open natuurlijk. Kan ook anders deze man lopen. heeft in het voorjaar van 2016 is over een verhaal op bitcoin. Dat is ook niet een heel slecht moment. Uh -huh. Dat is onder de 500 geweest dan. Uh -huh. Maar die, uh, dit is niet zo'n etje verhaal toch? Ja, ik, toen ik ooit vroeger nog TV keek... ...had je Paul de Leeuwen... ...die had dan wel eens zo'n gekke etje in zijn programma. Uh -huh. En die deed dan grappige dingen... ...en die, uh, ja, die was twijfelachtig geestelijk begaafd... ...maar dat was gewoon een acteur natuurlijk. Uh -huh. is, dit, is dit echt? Is dit echt?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 Hij hoeft ja. binnen drie jaar multimiljonair te zijn. Nou ja, als ik toen een huis had verkocht, als ik even een gemiddelde huiswaarde neem van Nederland. Als je dat puur in bitcoins had gestopen, gestopt in 2016, dan, ja, dan ben je nu al, ja, heb je tussen 2 en 3 miljoen nu. Het ja, gaat ja. ja, hem honderdduizenden euro staat hier. Ja, dan heeft hij nu uh, ja, twee of drie, en als het echt meer is, uh, ja, bijna 4 miljoen euro. Dat is niet slecht. Dan wil uh, ik ook wel in een hutje zitten. Een ja, hutje hoeft niet heel erg als, het is het huis dat te koop stond voor 85 bitcoin. Dus hij is huis verkocht voor 85 bitcoin. Mm -hmm. Peter, als jij uh, 3 miljoen aan bitcoins hebt, hoeveel belasting betaal je dan?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 2%? Of blijft het onder de 2%. Nou, ah, dat doet er niet zo. Maar dan zit hij tegen tienduizenden euro's belasting aan te kijken. jaarlijks puur omdat hij bitcoin heeft. Ja. Misschien ja, nou, het is het zo anders geld dat hij dat er over heeft om in de krant te staan. ja, <hijen> een advertentie in de krant kost ook al snel uh, flink wat geld. <laughs> Misschien wil je er iets mee bereiken, ik weet het niet. Dat zou ik nou, ja. Gevraagd, ja. in digitale munten. zoals Bitcoin, Ethereum en NEO. Dan denk ik wel dat je het neo aardig had verloren. Nou, nee, NEO is uh, vanaf 2016 behoorlijk gestegen. Ja. Het was uh, toen echt niks waard. En het heeft zelfs een heel piekmoment gehad van, uh, van 40 dollar. In, uh, in november 2016 was het 12 cent waard en nu uh, 25 uh, euro. Oh, ja. Dus, uh... ja, dat is waar. Ja. <laughs> Dat dat hij ik... nog wel meer belasting betaalt. Ja. Tijdens, ja. tijdens dit praatje is bitcoin even weer wat omhoog geschoten. Dat gaat mm. wel iets snel. Uh, 100, nou, nee, nou, niet 100, ja nee, bijna 100 dollar. Dus dat vertaalt zich naar iets minder euro's. Nee, maar goed, zullen we over een paar maanden even bellen hoe het nu met hem is. Want ik denk dat de Belastingdienst leest dit artikel. De Kinderbescherming leest dit artikel. Dat 2 april of inderdaad. Uh, hoe het samen met dagen staat. Oh ja, zullen we dat doen inderdaad, als ze ze belasting moeten aangeven? Doe dat als we van de belastingdienst zijn en dan opnemen en in de uitzendingen zetten. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. ja, maar in ieder geval volgens uh, onderzoek, uh, onderzoeksbureau... Um... TNS, voorheen uh, TNS Nipo, uh, deed, die deed onderzoek namelijk naar, dit, uh, naar de activiteit van Nederlanders op het gebied van uh, cryptogeld. Er zijn ongeveer zo'n 135.000 huishoudens bezig met uh, cryptomunten. Uh, uh, Even voor de, de vergelijking, dat is het dus maar één op de, minder dan 1 op de... Nee, als de huishoudens zijn, iets meer dan 1 op de 100. Ja. Dus ruim 98% van de mensen uh, doet er niks mee. Ja. ja, en dan heb ik ook nog, ik zet natuurlijk dat die crypto... Op die, uh...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 Ja, ja. En daar ja, ben ik zelf ook een tijd hebben blij van. Ja, ik denk ja. dat Tom, de, de Tom Woods uh, luisteraars, die zitten toch meer in het goud, denk ik, dan voor uh, ja, aan de aandelen. Er zijn ook al uh, vaak uh, bitcoin mensen. zoals uh, ja, uh, uh, Eric Voorhees onder andere. En, uh...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 de religieuze achterna, maar ik vraag wel eens: van uh, hè, wat snap je eigenlijk van Bitcoin? <laughs> zo'n beetje om het gesprek wat aan te wakkeren. En uh, niks, heel veel niks. Ja, kennen ze niet, onbekend. Dat op zich best wel interessante technologie is, denk ik dan. Ja. ja. Heel, ook in IT houden heel veel mensen zich totaal niet mee bezig. Nou, in, dus ik vraag me: ja, dat, dat kleiner dan 2%, dat is echt uh, ja, de kenmerken van zo'n randverschijnsel, en dat is libertarisme. Het is en nog veel is, kleiner uh, volgens mij. Het is ja. verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dus vorig jaar was er nog maar een half mens op de honderd. <lacht> ja, dat. De, de userbase verdubbelt elke keer. Dus op uh, ja. een bepaalde volgens mij is dat um, weet ik niet meer hoe het heet, maar.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 Ja. Ja, ik vind het wel een leuke actie dat je dat zo doet. Ja, maar je merkt wel dat. Zeker mensen Er was ook eentje die kwam er terug dan, ja, twee weken later. Oh, het is 25% gestegen. Ja. <laughs> nou ja, mijn broertje, ja, ik heb ook vaak gehoord. Mijn broertje heeft ook mensen uitlopen delen. Ook uh, bij ons in de zaak bijvoorbeeld. Uh, dames die ja. van ons werken. Uh, toen het uh, zeg maar 20 keer zo, zo, we, zo weinig waard was als nu. Ik geloof dat hij iedereen toen 10 dollar heeft gegeven of zo. En uh, die zijn het allemaal kwijt. Ja. Ja. Ja. Dat zie je ook heel veel. Ja. Nou, ik, ik had ik, ge ik geef ik niemand in uh, zonder dat, ik dat er een backup is gemaakt. Mijn, uh, mijn ouders die waren uh, een bij mij op bezoek. En toen kreeg ik een cadeautje van hen. En dat was zo'n prolaria ding Dat was een uh, bakje met uh, Lipton-thee. maar dat was dan uh, zo'n prijsje. Dat hadden ze gewonnen via de postcode-loterij. En ik, ik had wel eens vaker gezien dat ze van die Prolaria wonnen één keer per jaar in die loterij.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 Dus ze zeiden oké, okay, dus ze gingen kijken, ik ging wallet laten zien. Of doe de helft, ja. weet je wel. Dat je een half lot koopt en uh, de andere helft een bitcoin Ja, precies. En toen wouden we meteen 1000 euro proberen. Ik zei, nou weet het zeker. <laughs> Ja. Ik zei, maar oké, okay, doe ik. Dus ik had het vraag gekocht en uh, ik hield het een beetje van in de gaten. En uh, ik stuurde anders over tijd een bericht. Ik zei van ja, je hebt nu jouw 100 euro winst. 200, en dan is het 300, ja. 400. Maar nou, wanneer moeten het verkopen dan? Kreeg ik dat terug. Ja, dan krijg je dat. En wat ook grappig is, is als je dus, dat je dat voor mensen doet die er helemaal niks van het af weten. Zodra het, uh, iets minder waard is, zijn, ze is het verkopen. Ja. Ah, ja, het, is, het is voor veel mensen over een speculatief speeltje. Ik denk voor veel libertaris is het van... Uh,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 maar heel veel mensen die denken de enige is van, nou ja, het gaat omhoog en dan verkoop ik het voor meer fiat, dan heb ik meer fiat ja, dan, ja, dan, ja, dan dat, ik dan nou, kan halen. Ja, dat het over instappen of over uitcashen, en dat mensen die dat soort termen gebruiken uh, ja, dat is uh, een heel andere, heel, heel andere insteek. Ja. Nee, maar zoals, en ik maar denk dat die, dat dat dat die een keer verkopen dit met dit een mooie winst van. en dan nooit meer in durven stappen. Ja. Maar uh, ik heb nog meer cijfertjes uh, beste mensen ja. want ja, we hadden het over dat de 1 op de 100, die zit dan in de bitcoins, en uh, daar gaan we naar Verder kijken op wat de percentages daar zijn. Uh, veel mensen investeren slechts een klein deel van hun, uh, hun inkomen. Ja, 50 drie... euro maar zo, toch? Ja, 43% van de huishoudens stopt niet meer dan 100 euro in, bijvoorbeeld uh, bitcoin of andere uh, altcoins. Dat slechts 15% heeft een bedrag van meer dan 1000 euro geïnvesteerd. Oh. Ongeveer de helft van alle huishoudens die uh, beleggen in cryptogeld staat er momenteel op winst. Dat zijn vaak bescheiden winsten. Ja, er zijn ook heel veel mensen die stappen als een gek in die altcoins, omdat ze denken, nou, bitcoin boot gemist, maar die altcoins, dat is natuurlijk ja. echt 99% is gewoon bagger. Ja. Dus als je daar gewoon iets koopt wat de laatste tijd heel veel geadverteerd wordt, ja. gepumpt, dan is de kans ho er gewoon hoog dat je, dat je de lul bent inderdaad. Ja, maar wat je, wat je dus ook ziet is dat mensen bijvoorbeeld niet begrijpen dat het bedrag, wat, wat als, als waarde genoemd wordt, dat er op zichzelf niks zegt. Dus die zeggen dat je één bitcoin is, zoveel duizend euro, dus die zijn te duur, dus je kan je het anders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 Pakt, ...omdat dat dichter bij de euro zit nu, dus dan zeg je van nou, uh, uh, uh, dat we de currency geen bitcoin noemen, maar mini bitcoin ...en dan we zeggen, nou, 1 mini-bitcoin is nu gestegen naar uh, 4,8 euro. Ja. Dat klinkt al heel leuk, maar mm -hmm. dan hebben we er allemaal duizend keer zoveel, dus dat zou in principe gewoon precies hetzelfde zijn. Mm. En, maar dat betekent niet dat hij dan minder duur is of zo, weet je wel. Uh, dus dat dat, dat mensen staren zich minder op dag maar dat zijn echt goede dingen. Zeg maar, ja, Red flags, dat je kan merken dat iemand niet weet waar hij het over heeft. Zo, ja, ja, de Turkse lira dat, die is ook uh, uh, veel goedkoper. Dan moet, je, nou, dan moet je de Turkse lira kopen, omdat die, uh, die uh... Bolivar. <lacht> de Bolivar, <lacht> ja inderdaad, uh, <lacht> die, die, is, die is veel goedkoper. Maar dat wil niet zeggen dat hij omhoog gaat. Uh... Ja, ik ga in de Satoshi investeren. Die dat... <lacht> ja, ja. En dat het zich wel goed is om die munt uit te drukken in. Uh, een waarde die in verhouding staat hè? Want als jij, ja, maar dat verandert steeds maar als jij je munt gaat vergelijken ja, misschien bij een munt die een open uh, einde heeft maar de meeste munten hebben wel een, uh, nee, nee, een nee, bedoel, team, uh, dan... maximum en uh, in die zin kun je, zou je munt in een soort verhouding van het totaal kunnen uitdrukken een procent is misschien oh, een beetje voor het grote getallen, maar zeg maar 1% van alle bitcoins is een bepaalde hoeveelheid bitcoin en 1% van alle ripple is ook een bepaalde hoeveelheid ripple, en in principe is het handiger om die dingen met elkaar te vergelijken, 1% van alle eten, dan om te gaan spreken van uh, inderdaad wat jij zegt. want Je ik, ik ik kan wel in bitcoin gaan uitdrukken. Maar dan ga je ja, nog een, een beetje. Je met, uh, ja, maar dan ga gewoon naar die, aan het market, market cap. cap kijk gewoon die coinmarketcap.com. Dan zie je dat gewoon in staan wat alle bitcoins bij elkaar waard ja, zijn. Ja, dat je gewoon emitering. een overzicht wil krijgen. Maar als ik het alledaagse verkeer, als ik een t-shirt uh, wil gaan kopen. En het kost 0,01 per bitcoin. Dan moet je uit gaan zitten rekenen van, oké, okay, 1 bitcoin is zoveel, 1 is dus zoveel. Dus als je ja. zegt, ja, het is uh, 3,5 millibitcoin, Dan weet je het uh, naar je euro's dat, omrekenen. Uh, dat is veel makkelijker om te rekenen, maar dat is alleen maar met de euro natuurlijk. Hè? Want als jouw currency, uh, zeg maar, uh, ja, je hebt currency, die zijn maar 1 cent uh, waard. Ja, dan, uh, dus, uh, dan moet je dat weer op gaan schuiven.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 En dat ja. is ook een soort ja, internationale vergelijking. Ja, dat je heel veel dingen aan elkaar vastrijgt. En misschien moet je ook zoiets doen met uh, cryptocurrencies. Om toch makkelijk die dingen met elkaar te kunnen vergelijken. Nou, wat je, wat je sowieso uh, um, eigenlijk zou willen is dat de bitcoin zo groot wordt en zo stabiel is. Uh, dat we al het popgeld op papier niet meer gebruiken. Wat uh, ik toen En dat we dat gewoon alles uitdrukken in bitcoin. En dat die zo stabiel is. Dat we niet de hele tijd uh, in euro's uh, neerzetten en dan omrekenen. Maar dat iedereen gewoon ongeveer weet hoeveel 0,001 hoe we, hoe we bitcoin is. Ja.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 drugs verhandeld in dollars dan in... Ja, maar de dollar wordt sowieso veel meer gebruikt. Dat is geen eerlijke vergelijking. En, nou, dat ja, kijken alleen, naar de het... Hoe groot deel van uh, het geld daarvoor gebruikt wordt of hoe groot deel van de drugsmarkt e e vergelijking e e met de totale economie? Ja, dat bitcoin. bedoel ik. Dus in procenten van, uh, van de totale economie, hoeveel van die handel is drugs in, in, uh, in de wereld van de dollar, zeg maar, dan ja? is het uh, is dat groter dan als je kijkt naar wat verhandel uh, er... Uh, bij bitcoin is het geloof ik uh, zelfs procent, van 4%. 1% zelfs omlaag gaan naar 1%. Ja. En dan blijkt dan ook dat op de. In de dark web uh, gedeeld uh, wordt er niet eens meer een bitco om bitcoins gevraagd. Maar ja, maar dat is moet... logisch, want uh, heel die ledger is publiek. Ja, ja. Beter dan weet het al Monero gebruiken. Precies, die, dat, uh, Monero en dergelijke. Dat is heel populair. Daar, uh... Maar ook hier zie je bij dat verhaal waar je het dan over hebt. Een Wit was zaak waarbij zes verdachten in de rechtbank stonden in Rotterdam. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook voornamelijk misgegaan is omdat ze het hebben geprobeerd te cashen. Dus ze hebben het, ja, ze hebben het ja, verkocht aan iemand die, die ze gelijk verkocht voor geld en, en direct in de pinautomaat uh, alles opnam. En dat, dan ja, dat gaat er gelijk een rode vlag af. Als je ja, op ja, de... de rekening gestort geloof ik of zo. Toch? Ja, als, je, als er uh, direct ergens geld gestort wordt en het wordt gelijk gepint. Dat is wel al overdag altijd. Ja, dat eh, gaat er namelijk om een bepaalde grens. Kijk, als jij 200 gestart krijgt die neemt 200 op, dan gebeurt er niks. Nee. Maar bij bepaalde bedragen hebben banken tegenwoordig gewoon de plicht volgens mij om dat te melden. Ja, dan ja. wordt altijd naar buiten nog gecommuniceerd dat dat bij x bedrag is. Maar ik denk dan altijd van, dat zal gaat vanuit nooit maar maar het zal wel wat lager zijn. Want als ze natuurlijk zeggen, alles boven de 10.000 euro, dan gaat iedereen gewoon 9 uh, ja, je zou dan uh, 8100, uh, maximaal... Het is veel lager, hoor. Het is uh, veel lager, ja. Ik denk als het het meer 2000 tot, of zo, denk ik, eerder aan. Ja, het, het zou best wel eens bij 1000 hebben ik al meegemaakt... Uh, dat uh, instellingen transacties achterhouden om het verder te onderzoeken. En uh, dat heb ik onder andere met BTC Direct. Die zei, ja, als het boven de 1000 is, dan uh, houden we het achter. en is het is uh, geverifieerd. Dus toen, uh, in de wereld dat je graag alle minuten met je bitcoin wil handelen moest dus ik even een paar dagjes uitzitten ja. en uh, ik heb ook wel geschat dat ik iets uh, kocht cash met een transactie van de bank zeg maar waar degene uh, bij zat, zodat het kon zien op ja. uh, meteen op zijn eigen rekening dat het was gebeurd en dat was ging om 3.000 euro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 dat doen ze, als je kijkt wat er staat ingevuld bij je belastingformulier, dan zijn het allemaal uh, Nederlandse brokers, Nederlandse banken. Ja. Maar buitenlandse banken, die krijgen ze het niet standaard. Dus ook buitenlandse exchanges krijgen ze niet gelijk. Nee. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Het is, uh, ik, ik denk dat het ook nog even meevalt, maar dat, die kant gaat wel op. Ik denk dat ja, we maar ook, dat, ik, is, uh, dat is wel wat anders dan waar ik het net over had. Kijk, natuurlijk dat je onder die belasting misschien niet uitkomt, oké. Okay, maar ik uh, bedoel dat jij gewoon, net als met contant geld. ik geef jou 10 euro en dus ik hoef geen toestemming ja, te vragen. Dus, ja, je... dat, dat kan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 heeft gewezen. Ja dan Bitterkij zijn ze ook weer bezig om mensen extra verificaties moeten doen om geld eraf te krijgen en zo, die al geverifieerd zijn. Ja. Eh, maar maar, maar ik denk dat dit dat uh... het anti-fragile is, dus dat hoe meer, ja. hoe meer belachelijk banken dingen gaan doen om bij je eigen geld te komen. Hoe meer mensen e ook het gevoel ervaren dat het geld dat daar staat niet van hun is. Uh, ja, ik plus denk dat, dat ze eraan gewend raken dat ze we het wel kunnen gewoon heen en weer kunnen sturen. Uh, en dan, ineens, dan lijkt die bank ineens: van oh, maar wacht even. Nu, nu kan het ineens weer niet. Wij we zijn nu aan gewend uh, dat je op, de, op je bankrekening staat. en dat er een heleboel dingen. dat de bank dat controleert en uh, weet je wel. Ja. En dan, maar als jij helemaal gewend bent aan crypto uh, een jaartje. Dat, dat, en dan denk ik: kan het niet, niet meer. Dan, uh,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 Als, als klant van ja, je krijgt steeds duurdere rekeningen. Terwijl zij zich echt terugtrekken. Echt letterlijk, ja. hè, steeds op de aanspreekpunt en plekken waar je de bank kan benaderen, wordt minder. En dat verdwijnt. En het zijn grote gebouwen waar je nooit naar binnen kunt. En hmm. Dan krijg je echt voor als gewoon een normale persoon die daar een lopende rekening heeft, ben je eigenlijk maar gewoon een last. Zou je het niet het beste, als je gewoon weggaat. Maar dat hoor je ook van die nomad, er is een zo'n figuur die heet de Nomad Capitalist. Ja, op YouTube. En die zegt ook ja, vroeger was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 We zullen nog heel even naar het artikel gaan, want uh, wat ja, was ja. precies uh, gebeurd? Was iemand met een ecstasy lab te uh, begrijpen? <laughs> en een groene onderbroek. <laughs> <En> een Groene onderbroek. <laughs> ja, dat was een groep mensen die waarschijnlijk dan uh, uh, bezig was met verkopen, uh, productie van verkoop van ecstasy. Uh, gewoon ondernemers. Oh, ja. ja, ondernemers inderdaad. En uh, uh, ja, die. Farmaceuten. Uh, farmaceuten. Ja. <laughs> ja, farmaceuten, ondernemers. En die uh, verkochten dat voor Bitcoin. Uh, dat werd gewoon verscheept, geloof ik. Dat, uh, die Bitcoin, die deden ze lid.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 Zij vonden het verdacht dat op rekeningen van de verdachten... grote hoeveelheden geld, dat staat niet bij hoeveel, werden bijgeschreven... die gelijk eraan contant werden opgenomen. Door dit soort patronen bloot te leggen en door verdachten af te tappen... en soms ook te volgen, konden fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst... een zaak tegen de verdachten beginnen.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 witwassen. Dus jij moet bewijzen waar het geld vandaan komt. Dus dat is ook als jij, dat is wel vaker, ook als jij bijvoorbeeld in de auto rijdt. En jij hebt 10.000 euro contant in de auto liggen. En er komt zo'n dat nou, zo Waarbij ze al je spullen, zeg maar, je auto gaan bezoeken en zo. En, uh, en ze vinden dat. Uh, dan nemen ze dat gewoon mee. En dan moet jij een aantal naar waar het vandaan komt. Anders krijg je die terug. Dus de gewoon, uh, ja, is gewoon uh, ja, straatroof. Ja, ik dacht dat de meeste manier waarop uh, drugshandelaren dat deden was. Uh, dat het uh, was. Is dat ze nemen een of andere katvanger. Die ja, een drugsverslaafde. Een kale kip waar niks van te plukken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 Ja, te, te bewijzen, denk ik. Ja, ik denk dat er wel een markt voor ook uh, steeds meer komt in Nederland. Om bijvoorbeeld uh, nepbolletjes en zo. Uh, dat je dingen, dingen kan aftrekken. En uh, ja, dat uh, zie je daar wel wat uh, potentie in uh, de toekomst. Ja. Ja, ja. Maar we gaan even over andere dingen hebben dan Bitcoin. Uh, Oké, okay. mag dat ook? Uh, ja, het gooien <hijen> met snoep en het uh, schoppen, uh, dat je geen uh, wapens hebt. Ja, ik vond het echt een episch artikel. Tot wel. Ja, dus, uh, er is een supermarkt overval. En uh, ja, de mensen mogen geen, uh, geen wapens dragen. Dus er komt iemand met een pistool binnenzetten om de Albert Heijn te overvallen. In Den Haag is dat, de Hildo-Kroplaan. Ja. En uh, is er een dame, die was niet erg onder de indruk van deze, deze man met pistool. Vooral van zijn pistool, toch? Vooral van zijn pistool, inderdaad. Want zij kan kennelijk, ondanks dat zij dat geen wapen mag hebben, en daar geen bestand van mag hebben, kon zij gelijk zien dat dat een neppistool was. Dus ze schopte die man tegen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 Uh, maar uh, dan ben je eigenlijk als de goede mensen staan hulpeloos tegenover de slechte mensen. Dat is eigenlijk het uh, verhaal. Ja. Is, uh, ik had een filmpje bij het artikel even gekeken en daar zei die vrouw dat ze dat herkende omdat haar zoon van die nepistolen heeft. En <laughs> veraf af en zo. En, uh, dus dat is waarschijnlijk <laughs> gewoon een klapjespistool. pistool. Misschien was, uh, misschien was die zoon een van die gevaarlijke criminelen die uh, Indianen en cowboytjes speelt, waar we het zo naar ja. over gaan hebben. Ja, ik had ook ooit op mijn kinderkamer zo'n zo neppistooltje, ook een klappertjespistool, en, het, en dat had ik aan de muur hangen en er zit dan zo'n grote plastic rode dop in de loop. Als je hem op iemand richt, dat hij gelijk ziet, hé, hey, er zit een rode dop ja, in de zijn, loop. Er zijn, er zijn eisen waar die dingen aan moeten voldoen. Dat ze, je moet kunnen zien dat het nep is. Dus, ja. Je mag geen nep uh, zeg maar, of een neppistool, mee te spelen als verkopen. wat lijkt op een echt pistool, Want dat wordt en gezien zij, dat, het, uh, alsof het uh, bedoeld is om dit soort dingen mee te doen. En ondanks dus, uh, dat, dat het echt om de politie wilt binnen... Wilt hebben, dan dan dat het er niet uitziet als een wapen. Dus dan neem je gewoon een overduidelijk speelgoedpistool, en dan ja. kan het wel echt schieten. Oeh, dat, zo. dat is dan de beste manier maar om dat op te lossen. Je mag geen speelgoedpistool hebben. Nee, hebben echt zo'n fantasy pistool Met een grote oh, ja. bol en... Uh, en Star Wars laserpistool. Laser ja, ja, ja, dan. Gewoon... zag ik wel iemand mee in het vliegtuig zitten onderin. Met en zo'n enorme Star Wars ja. laserzwaard. Ja, zeker, ja, ja, precies. precies. Maar in ieder geval, toen de politie uh, een keer kwam bij mijn ouders was, toen er ingebroken was, toen gingen ze ging het huis doorzoeken. Toen kwamen ze op mijn uh, oude kinderkamer, zagen ze pistool aan de muur hangen, hup, namen ze al eigenlijk mee. Nou ja. de ben je bestolen, oh, oh. dan komt de politie, die steelt nog wat meer en dan gaan ze weg. Oh, wat triest. En je hoort nooit ja, wat ja. van de, dat ze een inbreker gevangen hebben. Nee, ze hebben gewoon alles wat. Alle informatie hebben ze niet eens ingevoerd, misschien. Voor hun eigen veiligheid, Peter. Ja. Zijn, na die, dat bezoek zijn ze gewoon ergens anders heen gegaan om nog wat meer te stelen. En zijn ze gewoon vergeten. Ja, he. hebben ze mijn pistool Op gebruikt? Uur? Ja, ja. Zetten ja, ja. mijn vinger afdrukken nog wat? In ja. dit verhaal was de politie wel uh, heel heldhaftig, jongens. Want uh, toen uh, die man, de verdachte, in het bosje sprong, had iemand de politie gebeld. En toen kwamen ze om de man te arresteren, <laughs> terwijl die, <laughs> terwijl die nee, maar... al in de bosjes lag. Moet, moet die overvallen? Dat ja? is te druk. Nee, maar de overvallen ligt huidend in de bosjes, oh dan komen we eraan. Ze <laughs> had natuurlijk nog aan die vrouw gevraagd, weet u zeker dat dat een nepistool is, anders gaan we er nog even een donuts halen. <laughs> oh ja. <laughs> hmm. Hoe lang moet dat geduurd hebben dan tot de politie er eindelijk was? Dat staat ja. Die rijden meestal een paar rondjes tot het gevaar geweken is. Maar Want... nou, ja, het is het wel ook als mensen lastig die aan het zingen zijn. Maar dit gaat dan over de Canadese politie. En, uh, die hebben een uh, man beboet wegens het zingen van... Everybody dance now! <laughs> oh, sorry. Ja, uh, van C&C Music Factory. Uh... Ja, ik heb het opgezocht. Eind 1990 CNC Music Factory. Ja, <laughs> ik... Oh, <dat laughs> al in, uh... ik hoor het al in mijn hoofd, dit <laughs> Everybody now. Die man kon net zo goed schreeuwen, schijnbaar, want uh, daarvoor hebben ze hem beboet. Omdat hij uh, liep te schreeuwen in zijn auto... I want to scream, I want to scream. Verwaar de man. Hij mag blij zijn dat hij heeft leeft. Ja, dat is Canada, hè. Dus met... Oh ja, ja, ja. ja dat al ex uh... Excuse, Excuse me, me, de politie dat daar ook? Heel <laughs> yeah. Sorry. Sorry to bother you, sir. Nou, als ik uh, even die rijbewijs doe, je, je hand in je zak en dan neergestuurd. Ja, ik dacht dat die zich het Ja. pakken. <laughs> je, je moet ook altijd rijden met je rijbewijs op je voorhoofd geplakt. <laughs> ja. Zodat je niet de hand in je zak hoeft te steken.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 Ja, ik heb uh, de afgelopen jaren een hoop uh, gekke dingen voorbij horen komen, maar dit staat toch wel vrij hoog op de lijst van uh, de meest extreme uh, dingen die ik in, in ieder geval in Nederland heb gehoord. Dat is echt... Uh, nou, ja. kunnen we kunnen wel even gekkere dingen bedenken. <laughs> nee, daar nee, ja, is je niets op ideeën, Klaas. <laughs> Klaas, aan wie zijn kant sta jij? Een <laughs> verplichte katalysator in je anus, als je speelt te laat. <laughs> ja. Nou, we zitten ook al verplicht in je auto, dus... Uh, Kleine stap. Ja. Maar er is toch een, plan, een, een tweede stuk aan het plan. We laten werkeloze zonnepanelen halen. Ja. En we accepteren het niet als mensen weigeren mee te werken. Uh, dus moet je je voorstellen, jij hebt gewoon een huis. En dan, uh, ja, jij hebt gewoon een dak. Met, met gewoon dakpannen. En zo, ja. op een gegeven moment wordt er eens aangebeld. En er staan twee van de chappies in een van waar oranje pak voor de deur. Die zeggen, ja, we zijn van de gemeente. Wij komen zonnepanelen halen. Ja, wij komen gezond. Nee, u krijgt ook geen zonnepanelen. We gaan uw dak even gebruiken. Yeah. En die gaan dan op jouw dak zonnepanelen installeren, waar de gemeente ook nog het opbrengst van krijgt totdat ze zijn afbetaald zeg maar, totdat ze zich gewoon te En daarna mag jij ze houden, dan worden ze bij jou gedumpt. Ja, en die worden dan aangelegd door wer, werkelozen en er wordt niet ge uh, uh, geaccepteerd als ze weigeren mee te werken, dus er staat waarschijnlijk een opzichter met een zweep, die staat er dan naast. Ja. En als ze dan niet uh, genoeg zonnepanelen per uur bevestigen, dan hoor je zo uh, opgekerm. Ja. ah, ah, ah. ah. Nou, wat ik dan denk is dat gewoon uh, allerlei gasten, die gaan gewoon een uh, oranje pak aantrekken en die zeggen, ja, we komen hier wat installeren. Gewoon een nieuwe manier om huis te leeg dat gebeurt nou, wel volop. Natuurlijk. Zeg, ja, ik ben van steden. Ja, ik denk dat die zonnepartij dat ook heel vaak niet doen. Dat, uh, zo de gemeente zegt maar blijven onze opbrengst. Ja, ik weet ook niet. Weer kapot. Ja, ja, ja, ik weet het ook niet. <lacht> <Ja>. <lacht> dat zou ja. vaak niet doen. <lacht> we zien wel dat u een enorme Bitcoin-miner heeft staan. Nou, ja, ja, maar. Uh... <lacht> Ongerelateerd. <lacht> nou ja, kijk, als je dit soort dingen allemaal. Uh, in Venezuela doen ze dan natuurlijk met die, met die gesubsidieerde stroombedcoin. Uh, maar hier hebben uh, ja. ja. we wel mensen ja. opgepakt. Maar ja. uh, wat ik me dan niet het. heb begrepen, is uh, dat ze wat ze dan doen met die stroom die het opbrengt. Gaat de gemeente dat allemaal gebruiken? Gaat ze het doorverkopen en, uh, ja. aan jou?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 En gaan ze dan ook bij iedereen langs om het regenwater op te halen? Even een slokje proeven, of het wel goed smaakt. Ja, en we je wil je is verdukt, uh, ze willen dat dat regenwater allemaal in de grond terechtkomt.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 Oh jee. ja, ja. Uh, leg even uit. Een kinderfeestje was te racistisch. Ja, dat was een uh, organisatie, uh, een cultuurorganisatie Tivoli-Sredenburg in Utrecht. Dus, ja, ik weet niet of het bij Tivoli was, maar een jeugdfestival afgelopen juni. werden de kinderen opgeroepen om als cowboys in en indianen te komen. Maar volgens actiegroep De Grauwe Eeuw. Gezellige <tie> <tie> jongens echte woord, grap. Dat, Ja, die zijn heel gezellige feesten. Is dat een racistische stereotypering? Cowboys zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de genocide van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Dat is groep Die vergelijken maakt met nazi's en joden. Hoe <tie> te dragen van het vertooi door, door mensen voor wie dit niet bedoeld is? Nou ja, <tie> u verhaalt dat. Het kan in haar, haar ogen niet door de beugel. De actiegroep zegt dat we overlegd met het muziekcentrum, Maar de leiding zou niet af doen hebben gereageerd. Dus Zij hebben, niet, ze hebben gewoon waarschijnlijk een brief gesnit, gebeld en geëist dat het al aangepast werd. En dan hebben gezegd, gezegd van, ja, nee dat gaan we niet doen. En nu hebben ze aangifte gedaan, dus ze zijn gewoon gedreigd met geweld uh, om, uh, op de, ja, om die mensen aan te pakken. Dus hier wordt gewoon zeg maar, opgebeld of we krijgen een brief van, de nee, luister eens even. Jij gaat hier eens even mee stoppen en dan zeggen ze, nou dat gaan we niet doen. En dan zeggen ze, ja luister we hebben geprobeerd met jullie te overleggen.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 Ja, er zijn wel een hele hoop uh, Indianen zijn er vermoord. Maar die, die zijn voornamelijk door het leger, door het leger vermoord. Ik bedoel, de grootste. De, ja. De grootste executie, ja, voornamelijk door ziekte. Ja, voornamelijk door ziektes, inderdaad. Maar de grootste genocide, gewoon met uh, schieten. Dat is ook gedaan door het Amerikaanse leger bij uh, Wounded Knees. En, uh, ja, dat is zoveel. Uh, ja. Maar dit is dan wat ze in Amerika cultural appropriation noemen. Dus dat is een ja. zwarte piet. Als jij je gezicht zwart maakt, dan, neem je, dan stel je iets van een ja, andere cultuur. Dat is gewoon dat het vroeger blackface, racistische, uh, dat ik om racistische karikaturen te maken, en dat zwarte biedt ook wel een beetje racistische karikaturen met dikke lippen en zo, dat is niet uh, cultural appropriation cultural ja, appropriation, dus is dat uh, net zoiets toch? Ja, dat ja. wel, dat wel, ja. verentooi wel ja, veretooi opzetten, dat is gewoon de cultuur van de Indianen overnemen, noemen ze dus cultural appropriation, dat was ook wel op die, op die contract, -cruise. ik stond met Dave Smit, er uh, stond een biertje te drinken, en hij, hij had een Heineken, en ik had een Budweiser dus ik, ja, wat, dus <laughs> het, ik kom uit Nederland, het reinigen er jij doet het putweiser dat is <laughs> eigenlijk cultural appropriation <laughs> ja, <heel goed. laughs>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 En dan zei ik van ja, dan als je ze koopt, dan is het prima. Maar als je ze niet koopt, dan, heb je, dan zijn ze dus nog van de winkel. Dan heb je gewoon allemaal's bezit uh, kapot gemaakt en dan ben je fout bezig. En als je ja. denkt dat het zo kan, dan kun je er eigenlijk ook geen moeite mee hebben... ...als mensen jouw bezit kapot komen maken, lijkt mij. Maar ook als je nou, zwarte mensen kapot knijpt... ...dat is natuurlijk uh, helemaal geen steun voor die zwarte mens. <laughs> ook niet. <gelukkig. laughs> ook niet als het zwarte pieten zijn. <laughs> <Nee>. <laughs> ja, maar weet je, dat is ook een keer het ja, je kunt niet, je kunt nee, een Mensen doen, doen gewoon domme dingen. Ja, je kunt niet tegen een ander zeggen van, ik, ik wil dat je doet wat ik wil. Ja, ik kan het dat kan je wel zeggen dat, dat, daar, daar houdt ja. het ook op. <laughs> Zij kunnen niet gaan bepalen dat een ander zich naar jouw wil moet schrikken.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 Mag uitoefenen. Ja, het is macht dat uitoefenen. zie je ook, dat zodra dit iets uh, toegegeven wordt, dan is er ja. een enkel moment van oké, okay, we hebben nu iets bereikt. Ga meteen door naar het volgende, omdat het proces is het doel op zich. Ja. En niet uh, ja. waar het eigenlijk om gaat. Uh, zeg maar wat ze, dat als je op een feestje stopt, dan is het doel niet bereikt. Zeker nog, dan is het een probleem, want ja nu is er geen oorrest, dus dan moeten we weer iets anders gaan zoeken. Ja, ik en je, al je al een... ziet dat mensen die zeg maar bereid waren om een beetje concessie te doen, dat die zich weer gaan omkeren. Dus Zou me niks verbazen als over één of twee jaar alle pie zwarte pieter echt inkt zwart zijn. Ja, dat dacht je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 En te destabiliseren en op die manier de macht te kunnen grijpen. Ik zou deze mensen over willen vragen: van wiens belang uh, dienen jullie eigenlijk? Wat is er ooit een Indiaan geweest die hierover gaat klagen? Een kinderfeestje met Tivoli? <laughs> <Ja>. <laughs> Over de village people of zo. Dus. Uh, <laughs> wat je ook wel ziet is... Want laatst was er bijvoorbeeld bij Jernas. Die, uh, ja, die, die weigert eigenlijk om een slachtoffer te zijn. Ja. En dan zie je juist dat heel veel mensen je, tegen hem ageren. Doen? Ja, alsof hij de vijand is. <laughs> dat is, ook, dat dat is je je heel hebt. bizar. Ja, voor hen wel, ja. En ja. dat is heel bizar om te zien. Want, en dan word je uh, ook nog... Vaak ja. heel racistisch aangepakt. Mm -hmm. Ja, en ja en zo gaat het weer ik... Een zwarte met een Trump-boord slaapt. Je als als, als Jernas iets zegt, ben ik juist. Juist omdat hij niet een slachtoffer is, ben ik meer geneigd om zijn mening te respecteren. Ja. Dus als hij. Uh, of, om tenminste na te luisteren. Als er iemand die altijd maar slachtoffer is, die het altijd agressief brengt, die zegt: oh, we gaan de spullen vernielen. ...ja, nou, dan, dan ben ik eigenlijk al afgehaakt. Dan maakt het maar eigenlijk heel weinig nog uit wat je het te zeggen hebt. Maar als Jernas zoiets zo zegt, nou, want hij heeft ook wel eens iets over Zwarte Piet gezegd, ja. nou, dan ben ik toch meer over na gaan denken. En, ja, ja, ja. En dan zou ik misschien bewogen worden om, hè, als het in mijn omgeving speelt, Stefan, uh, dan zou ik kunnen vragen, nou, wat vind jij ervan, van Bijvoorbeeld, omdat hij het ook rustig en normaal heeft gewacht, dan zou ik meer kunnen ja. luisteren. Maar bij dat die, die, ik ja, wat die, wat voor te die het aanpakt, zeg maar. Ja. ja, die agressieve slachtoffers, die zijn heel vervelend, inderdaad. Ja, maar wat je ah, krijgt ja. is dat, zeg maar, als, als iemand tot een groep behoort die tot slachtoffers zou moeten horen en zich niet als een slachtoffer gedraagt, die wordt zo agressief benaderd ja, omdat hij niet, omdat hij haalt dat hele verhaal onderuit. waarbij alle mensen zeg maar, van ja. één kleur zijn slachtoffer, andere mensen andere kleur zijn, zijn fout. En als dat dan, dat klopt dan allemaal ja. niet meer. Weet je wel. En dat, is, dat haalt het hele beeld onderuit. Dat mensen gewoon als individu behandeld worden. En als die gewoon individu gedragen. En je hoort, hoort er continu ja. in je hokje te blijven. Ga terug in je hok. Ja, dit <laughs> kan Precies. heel raak. In, uh, in Californië wordt ja, het nou, dat is zo mooi. In, uh, nou zwaarder bestraft om het verkeerde voorzetsel te gebruiken. Dus hij, uh, zij <laughs> of uh, she of zij. Uh, uh, dus uh, ja, als iemand transgender is. En je, ja, zeur. Je, je, je, je, je, je gebruikt het verkeerde voorzetsel. Dat, dat wordt zwaarder bestraft dan voor uh, bewust HIV verspreiden. Dat oh is, ja, dat verhaal. Uh, dat, uh, dat is de mis van een beetje HIV verspreiden? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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 paar jaar terug in ieder 23.000 euro. Hmm. En het is het zo dat de koning, die moet als er iets is een kabinet gevallen of uh, iets anders, ja. dan moet de koning nog steeds uh, door per telegram uh, ingelicht worden. Dat is trouwens ook een mooi voorbeeld van achterlijke regels uh, die uh, mogen gedateerd zijn. De, uh, KPM betekent Koninklijke PTT in Nederland. Ja, klopt. En de afkorting PTT staat weer voor posttelegrafie uh, en uh, telecom. Ja. Dus het is eigenlijk voluit de Koninklijke Posttelegrafie... Uh, <laughs> <Nederland>. <laughs> ja van Nederland weet ja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 Zo, als ik een afkorting ga. Ja, goed, ja, nou ja. <laughs> <To> <laughs> doen dat dat op Ja, dat moest ik ineens aan denken. Het is goed dat je dat ook aan je maatje hoofd kan zeggen. Ik heb het even snel op Wikipedia. Ik wist alleen het eerste deel uit mijn hoofd. Oké, net zoiets als TCD. Dat is uh, -de ah, ja. <laughs> een benzoparadioxide. Ik heb er ook eentje. <laughs> ja. Jij hebt kunnen studeerd, johan, of niet? Nee, <laughs> uh, jongens, mijn mijne. is na... ah, ja, Dennis die moet er vandoor helaas. De hotten tot de tent hier op de hoek begint om 11 uur. dus. Oké. Goedenavond, Bas. Doei. dat mag ook niet meer hodden tot. Dat is ook verboden, hè? Ja, dat is ook fout, ja. Dat mag niet meer. Sorry voor de racisme, jongens. Oké, het is even goed gegeven. Gaan we even naar Nederland.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 Dus ook als die wetten gewoon uh, niemand veiliger maken, dan is dat toch uh, belangrijker. Beveel is beveel. Dat is belangrijker dan uh, dat de veiligheid van de burgers daadwerkelijk wordt vergroot. Ja, daarom wordt, die, daarom wordt die volgorde denk ik omgedraaid. Want uh, ja, veiligheid neemt een tweede plaats in. Ja, en hoe de verkeers- en welke volgorde het staat? Kan... Hoe kan het veranderen van wat borden en. Een paar brieven gewoon echt zo hoog in de kosten lopen. Dat ik de baas ja, al die bordjes moeten vervangen worden, hè? Anderhalf ja, de... miljoen euro. Hè. Is het, uh... en, en er is waarschijnlijk ja. een vriendje van Rutte of van iemand van het CDA of het ChristenUnie noem maar op, die, uh, ja, die eraan verdient en uh, ja die wil gewoon werk hebben. En uh, ja, daarna hebben ze de naamsveranderingen waarschijnlijk doorgevoerd. Want uh, ja, daar er wordt weer aan verdiend. Wat dit bij een gewoon bedrijf zou gebeuren, zou de kosten ook te wagen zijn, denk ik hè. Ja. De, de, die gooide ook wel zo'n hoop geld tegenaan. Hè? Ja. Hey, ik snap het niet helemaal. En de is van één ministerie. Want het staat toen in 2010 werd het ministerie van economische zaken omgedoopt tot het ministerie van economische zaken. Dus ik werkelijk, oh landbouw en innovatie. Dat, dat kostte anderhalf miljoen euro. En twee jaar later werd die naam nou weer teruggedraaid. <laughs> ja, en onder de drie gaat het ministerie economische zaken en klimaat heet. Ja, ik bedoel wat ik zei. het is gewoon die. Dan moet het die ministerie van, van klimaat ook. Dat is ook wel super arrogant, hè?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 Nou ja, wij moeten voor banen zorgen, weet je wel. Alle gevangenissen in Nederland moeten vervangen worden. zouden we dat nog kunnen spinnen als we in investeren in werkgelegenheid? <laughs>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 Uh, want uh, de goedkope Pool gaat eruit, hè? Ja, staat hier goedkope goedkope Poolse bouwvarker. Ja, maar goed, de Pool in het algemeen. Dus uh, de bloembollenpeller uh, gaat er ook aan. Uh, staat hier niet bij geloof ik, maar zeggen hier van, de, de Nederlandse collega op de steiger krijgt dezelfde beloning als zijn Poolse collega. Er ja. is een bitter gevecht over gevoerd na anderhalf jaar. Ja, het is natuurlijk dat de Nederlandse bouwvakkers, die balen er waarschijnlijk van dat ze gepasseerd worden door goedkope concurrentie vanuit het buitenland, dus dat moet dan... Uh, our jobs. Precies, dat moet dan even oh, uh, de nek omgedraaid worden. Terwijl, ja, dat is natuurlijk voor de meeste, uh, de meeste beroepen is dat het geval. Want, ik bedoel, als je chips ontwikkelt, om maar wat te noemen, ja. dan heb je, heb je concurrentie van over de hele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 ...maar die oplossing creëert die... alleen nog maar meer problemen. Ja. Ja. Dus ja, waarschijnlijk krijgen we gewoon over een paar jaar... Uh, ...heel veel illegale polen in Nederland. En dat is gewoon, ja, er moeten gewoon meer paspoortcontroles... Uh, tegen over de controles. hekken, muren. Ja. Ja. ja, het is sowieso, vind ik het raar... ...dat ze, dat ze nu, nu minder zouden zien, Poolse bouwvakkers. Je zou zeggen dat... dat...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 toe te gaan om dat te doen. Uh, want kijk maar, je komt ermee weg. Ja. De, er wordt je de hand boven het hoofd gehouden... ...want het zou natuurlijk een enorme imago-schade zijn... ...voor de politie als bij zo zoiets blijkt... ...dat dat een, een politieman is... ...of een ex-militair of zo. Uh, dus dat willen ze ten koste van alles vermijden. Uh, ja, uitstekend het geval... ...zoals hier ook bij die bende van Nijveld blijkt. Die politieagent... ...die wordt toch niet opgeofferd... ...omdat dat het korps... ...een hele slechte imago zou geven...